Dit is Martijn Huis met het NOS-journaal. Het de had voor vier dagen in de week en niet op zondag had mogen vliegen. De vlucht van Indonesië naar Singapore verdween zondag van de radar met aan boord 162 mensen. De verantwoordelijke ambtenaar zegt dat Air Asia mogelijk zijn vliegvergunning kwijtraakt. De Spaanse politie heeft twee Nederlandse leden van de motoclub Satoudara aangehouden in Tormalinos. De twee reden rond in een gestolen auto met een valskenteken. Ze worden aangeklaagd voor autodistal en fraude.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 Een paar dagen later werd de vrouw naar andere bendeleden gebracht. Ze moest mee naar verschillende plaatsen in drie deelstaten in India... waar ze wekenlang door verschillende mannen werd verkracht. Tot nu toe zijn vijf mensen gearresteerd. Drie Nederlandse deskundigen gaan vandaag naar Panama... voor een nieuwe zoektocht naar de stoffelijke resten van Lissanne Froon en Chris Kremers. Het zijn twee pathologen en een antropoloog. Ze vliegen vandaag en reizen morgen door naar Bokete, de plaats waar de vrouwen zaten. Het weer. Het wordt een witte zonvallige dag. Regen en motregen. En misschien ook natte sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Morgen is het droog en dan zijn er perioden met zon. Dan wordt het een graad of 6. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden aangekondigd.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Alsof het licht werd gedoofd en een spot op haar scheen. Het geluid zachter werd toen ze binnenkwam. En die kon waarin wij mochten stralen was mij uit het niets plots de op nauw. Ik kon niet anders dan zo naar haar kijken Gelukkig als een parfum om haar heen Het leek alle anderen niet echt op te vallen De tweede uur vanuit Hotel Hoogland gaan we weer uh, rap ja. beginnen. Uh, we gaan het hebben met meneer Schaap over het NZH Museum. Gerrit, mogen we zeggen. Oh, mogen we Gerrit zeggen. Uh, dan gaan we gaan het hebben met het Zandvoors Mannenkoor een project wat ja. zij uh, gaan ja. Ja. Ja. doen. Ja, en daarna zonde. praten wij over het Alzheimer Café. En dit alles vanuit ja. Hotel Hoogland, waar iedereen nog steeds welkom is. Uh, voor de koffie in de thee enzovoort. Gerrit Schaap zit mij aan de overkant. Uh, ik ken hem als een meneer die fietst op de Zandvoortselaan. Want dat uh, staat me altijd bij. Als ik voorbij rijd zie ik hem uh, richting Harem fietsen. Terug niet zo vaak. En dan neem ik altijd maar aan dat hij naar het museum gaat. Dat klopt, ja. Inmiddels uh, uh, heeft u een soort van afscheid genomen. Want uh, het lijkt mij sterk dat u niks meer doet in het uh, NZH museum. Nee, zeker niet. Ik blijf in de gang. Waar heb... Heb je dan precies afscheid van genomen? Van, van, van, het, van het voeren van het bedrijf? Nou, ik was directeur van het, van het museum dan. Ja. en uh, ja, Dus allerlei dingen die een directeur moet doen, die deed ik. En daarnaast klutselde ik gewoon. En, ja, ik vind toch uh, zeker dat we nu nieuwbouw krijgen. Denk ik dat een uh, jongere vent uh, het beter kan ja. overnemen. Um. Af en toe lees je er wat over, over het museum. Ja. Ja. Uh, we moeten weg, uh, we gaan dicht. Uh, hoe is de stand van zaken nu? Want het blijft natuurlijk, ik vind dat, de, de ideaalste plek. Maar... Ja, zon, zonder meer is het de ideale plek. Nou, we zouden eerst aan de Leidse Vaart komen. En die architect, een Duitse architect, die heeft een verschrikkelijk mooie flat uh, getekend. En ze gingen ervan uit dat het Shell station uh, zou weggaan. Het celstation verkoopt niet. Nee. Toen zaten ze met de problemen. Het benedengedeelte van de flat mocht niet voor bewoning geschikt zijn. Nou zegt de architect, dan doen we daar het museum in. Nou, hartstikke goed. Maar waar hij nooit rekening mee gehouden heeft, dat een tram hoger is dan een eerste verdieping van de flat. Dus de flat moest hoger worden. En toen kwam er dus bezwaar aan de overkant. En, uh, ja, dus dat is eigenlijk de reden dat dat niet doorging. Nee. En uh, toen zijn we, dat heb ik u al verteld, naast de FOMAR. Nou, dat lukt luk weer niet omdat de detailhandelsprijs is. Daarnaast zitten schuldersbedrijven. Ik ja, de schuldersbedrijf zit er wel. Ja, zegt die event van de gemeente. Alles goed en wel. Als je er twee jaar procederen voor over hebt, dan uh, lukt ja, dat lukt dan wel. Ja. Maar dat lukt dus ook niet. <laughs> Wordt het museum goed bezocht? Ja, vri, vrij redelijk. En wat we ook vaak doen met onze oude bussen, die moeten ook vrij regelmatig rijden, dan uh, nemen we contact op met. Uh, begeleider die de, de festiviteiten verzorgd in op bejaardaars. En dan voor een kleine begoeding haal ik de bejaarde op, ga naar het museum. Ja. En het voordeel is aan de ene kant bekendheid van het museum, waar, waar de meeste winst in zit, daar zitten nog de foto's en de oude herinneringen. Want er en, was in het Haarlemse Dagblad een serie hè, over trams in klopt, Haarding, ja, van, ja, heeft, ja. ja, dat was leuk. Ja, ja. ja. ja. ja die, uh, die serie die loopt, uh, ik ben ik heb even gekeken naar het ontstaan van het museum. En dat is begonnen met de restauratie van een Budapester, heb ik begrepen. Nee, dat en... is absoluut niet waar. Nou, dat staat wel in de... jullie stuk, ja. moet ik zeggen. Ja. <laughs> Want dat uh. komt er rechtstreeks van het internet. Nee. Maar, uh, wat Want, is. Uh, uh, tenminste, dat is, is nou, er wel mee het... te maken. Wat is er aan de hand? In 1981 bestonden we 100 jaar. Ik maakte toen de deel uit van het middelmanagement. En niemand deed er wat aan. Maar toen hebben we, dan hebben we het over de NZH, hè? Over de NZH. Ja, precies. Ja. Nou, en dat irriteerde me. En met een paar collega's hebben we toen een kleine toonstel in de vergaderzaal ingericht. Mijn toenmalige directeur Testa. Ik vond het erg leuk, was er helemaal gek van. Zelfs dat uh, vergaderzaal nog langer open gebleven is voor het museum. Toen heb ik een budget gekregen om alle gepensioneerden <coughs> uh, een dagje uit te geven. Toen zijn we er heel lang geweest, hebben dan de tentoonstelling bezocht. Daar hebben we dus veel, veel spullen gekregen. En toen is het eigenlijk ontstaan van het museum. Toen zijn we heel langzamerhand begonnen. Uh, op een gegeven moment kreeg ik van mijn directeur Torio uh, in Scheveningen. Daar zijn, hebben ze een tram gerestaureerd, een Budapester. Uh, we gaan naar de open dag. Nou, dat, ik ben met hem meegegaan. Uh, daar naartoe, hij zegt: Ga maar door met het museum. Ik zeg: Ja, wat wordt mijn budget? Hij zegt: Van mij moet je met de tram thuis. Nou, in Scheveningen. Hartstikke leuk. Uh, de voorzitter van die club was uh, vertegenwoordiger van Martini Rossi. Dus er werd aardig wat alcohol geschonken. En een paar van die oudere knapen waren boven in teenwater. En daar hoorde ik dat uh, de tram stond bij Starlift. Starlift ging failliet. En ze zaten met de tram in hun macht. Nou, toen ben ik daar gelijk op ingesprongen. En uh, na veel praten kon ik de tram in bruiklijn krijgen. Toen heb ik voor het eerst van mijn leven bluffpoker gespeeld. En gezegd: nee, alleen in eigendom. Dat lukte. Ik terug naar mijn directeur, opdracht uitgevoerd. Hij zegt: hoe bedoel je dat? Nee, zei, ik heb een tram. Ik heb een tram. <laughs> nou, toen was eigenlijk de directiekamer een klein beetje te klein. Want uh, nou, dat ging niet zo erg leuk. Maar in ieder geval, hij heeft woord gehouden. En nou, zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. Was hij toen al in reparatie? Hij was helemaal klaar. Hij was al klaar? Ja, daar hebben ze negen jaar aan gewerkt. Yeah. En in 1956 hebben we vier trams. één, twee, nee, drie trams aan het Spoorwegmuseum gegeven. Dat waren beleidsbepalende trams. En op een gegeven moment werd ik benaderd door de directeur van het Spoorwegmuseum. Joh, mooi eens luisteren. We hebben hier vier trams, maar we gaan nu een heel andere weg op met het museum. Wil jij die drie trams in Bruiklein hebben? Twee hebben er altijd buiten gestaan, dus totaal mm -hmm. naar zo'n grootje. Eén heeft er altijd binnen gestaan. Ja, alles goed er wel. Ik denk dat één keer is, lukt de tweede keer ook. Ja. Zegt wil ze wel hebben, alleen een eigendom. Nou, we hebben ze gekregen. Zij hebben transport betaald. Er dus stonden de twee trams. Nou, oh ja, in de tussentijd hebben we van de, nog verwisseld van het museum. Hebben we hebben een andere plek gekregen. Toen zijn we begonnen met de ene tram. Dus zeg maar niet te slopen. Maar gelukkig kwam ik... Uh, we hadden een feestje van een van de collega's. En die had dat vinden uitgenodigd. En dat bleek een gepensioneerde man te zijn van uh, monumentenzorg. En hij zegt, mag ik hier mijn feest geven? Want volgend jaar ben ik 40 jaar getrouwd of zelf. Ik zeg, ja, dat kan wel, maar al even medewerkers. Ik had inmiddels een juffrouw van de Rijmert Academie... die de kleine restauraties uitvoerde, de moeilijke dingen. En ja, van de school gingen ze natuurlijk vanuit dat ik die mevrouw wat leerde. Maar ja, mezelf klussen daar, dat lukte niet. Ik zeg, nou, als jij zorgt dat die juffrouw hier gezeld timmerman wordt... Dan mag jij hier feest houden. Nou zij is gezellig Timmerman geworden. En hij vond het zo gezellig. Dat hij de hele restauratie onder handen genomen. Ja. Dus dat houdt in dat het volledig vakmatig gebeurt. Maar hou je vast. Vier balken. Uh, waar de, de onderkant van de trap. Duizend euro. Dus dat loopt enorm op. Ja. Uh, toen zaten we weer. Ik denk. Nou. Toen heb ik contact gezocht met de bouw- en timmerschool in Rotterdam. Toen heb ik vier knapen gekregen, die moesten gezellig timmerman worden. En op een gegeven moment die hebben alle stijlen, dat gaat via de computer en zo, al die stijlen gemaakt. En inmiddels, de man waar ik het over had van monumenten zorgde, die deed toch veel voor Hongarije en weet ik het allemaal. En met zijn kerkgenwoelschap heb ik een uh, koninklijke onderscheiding aangevraagd. Dat lukte op een gegeven moment. Toen heb ik weer contact gezocht met de Bouw en Timmerschool. En toen had ik de examencommissie van de Bouw en Timmerschool. Plus de genodigden voor zijn koninklijke onderscheiding. Plus alle hote erbij. En daar zijn die vier knapen gezel timmerman geworden. Nou, zo is het eigenlijk het Zo is het uh... helemaal langs de rand bezig. Ja, en de blauwe tram staat er ook, hè? Ja, klopt. Ja. Die heeft tussen Zandvoort en Amsterdam gewerkt. Ja, weet ik, ja. ja. Hij, nog wel? Of, of? hij kan rijden, hij kan, want nee. wat is er aan de hand? Uh, Katwek aan de Rijn, dat schijnt. Uh, kan er in de te zijn, de, de beste van Nederland. Die hebben benaderd. Uh, ze willen een kilometer ijzeren platen leggen in Katwek aan de Rijn. En daar doen ze veldrails op. En daar willen ze een tram op laten rijden. Bij de restauratie van de Boedapester konden ze nieuwe wielen krijgen. Die alleen maar geschilderd waren voor de veldrails. Maar ja, ze dachten die tram rijdt toch niet. Dus laten we die tram... En nu komt het goed uit. Dus waarschijnlijk gaat onze Boedapester, als het financieel een beetje haalbaar is. Als ze het tenminste behoorlijk betalen. Gaan we daar in Katwijk een poosje rijden. Nou, ja, lijkt me op de boulevard ontzettend leuk. Ja. Een beetje, een beetje België dan, Ja, hè? Katwijk en de Rijn is geen... Busje, ja. uh, moet ik even, ja, dat is aan, uh, aan, aan de, die doorgaande weg. Ja, nou, kunt... zoiets. Ik weet ook niet ja. precies. Want wij groeten een beetje aan elkaar. Maar ja, ja, dus, ja. ja. ja een stukje dingen. Ik geef het aan. En dan besteed ik er verder uit. Wat anders dan, uh... En uh, dan begin je weer opnieuw naar de deur. Ja, daarom. Ik ben een paar keer in het museum geweest. En uh, zou je niet een stuk groter willen? Aan de ene kant wel. En aan de andere kant krijg wat je toch dan? weer complimenten dat het lekker knus is. Dat is ook zo. Ja. Maar het wordt vanzelf groter. Als wij een museum krijgen waar de bussen bij komen. Dan moet nou, het die wel regelmatig uh, rijden. Dan moet het groter uh, worden. Uh, over het regelmatig rijden. Uh, hebben jullie zelf nog uh, chauffeurs of gepensioneerde chauffeurs die dat leuk vinden om, om, om ja, een stukje te rijden? Ja, zeker. En wat is er aan de hand? Uh, stel dat er... een. Uh, ja, dat de oude bussen van Connection verkocht, verkocht moeten worden. Die gaan meestal naar Cuba. Dan bellen ze mij op, heb je nog een paar chauffeurs? Die rijden dan naar Antwerpen en terug. Nou, daar krijgt je wat voor. Uh, de gepensioneerde chauffeurs willen dolgraag rijden. Maar, door, oh ja, met die overeenkomst met Connection houdt in dat de keuring, want elk jaar moeten ze dus gekeurd worden, de keuring betaalt Connection. Ja. Dus dat scheelt een heel stuk. Ze moeten normaal hun rijbewijs hebben, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, een regelmatig rijden die ja... En uh, als tegenprostatie brengen jullie de bussen die dan naar Cuba gaan uh, naar uh, Antwerpen? Ja, gaan nou, ze dan ja. naar Cuba? Met de, met de boot? Dat zou wel ja, ja. Goede verkoop. <laughs> ja. ja. Nee dat klopt, want de NZA-busserij in, uh, ja, ja, ja. in Cuba. Ja. Ja, dat kan je nog zien ook zien trouwens, ja, ja, ja, dat is leuk. Ja, ja. <laughs> um, u bent drie maanden dicht. Ja, en dat hebben we duidelijk gedaan. Uh, van Connection heb ik alleen het, uh, hoe heet het? het museum voor een euro per jaar. Maar alle grondbelasting, alles moet moeten we zelf betalen. Nou, dat haalt in, in de wintermaanden toch wat weiniger publiek. En als ik dan de hele ruimte moet verwarmen, dat kost gewoon nog een gosje mogen. Ja, okay. Het voordeel is ook, als je nu ergens mee bezig bent, uh, wat toch aan weersinvloeden... Lastig is, ja. dan leg je dat in het museum neer op een, op een stuk zeildoek en je gaat het lekker drie maanden drukken. Ik denk dat dat een voordeel is. Ja. In uh, maart, januari, februari, maart, april gaat u weer open? Nee, febber, uh, januari, maart. Uh, Deze uh, nee. hebben dicht. Deze hebben januari de de februari. Maart, ja. okay, dus, uh, de... maart is er Oké, dus voor 1 maart is het dan weer dan. De, ja. Ja. Hij of zij die naar het museum wil, 1 uh, maart is het weer geopend. Ja. Toegang gratis, zag ik. Ja, blijft e dat ook zo? Als we naar een nieuwe ruimte gaan, denk ik niet. Maar nu is het zo dat... Uh, ja, als iemand komt, dan vertel ik eerst... dat ze geen entree hoeven te betalen... en dat ze niet blij hoeven te zijn... want dat we hopen dat ze wat in het potje van de restauratie doen. En als je dan de restauratie laat zien... en hetzelfde wat we vroeger in militaire dienst deden... dat stond, een, een jeep kost zoveel... en de reparatie kost zoveel... nou, als je dan een verhaaltje houdt... dan hoop je dat er wat in het potje gaat... en daar ben ik er eigenlijk van overtuigd... Dat er meer in het potje komt als dat ik met contributie binnenhaalt en dan het voordeel dan hoef ik geen belasting te betalen. Nee. nee want kaartjes moet je belasting over betalen. Dat is wel heel interessant. Ja, ja, dat, maar het is gewoon een afweging. Ja. Nou, ik ben ook met u van overtuigd... dat als je het goed verhaal hebt... en mensen zien ook wat daar gebeurt... dat je eerder wat in het potje doet... dan dus dat je 1,25 intree moet betalen. Ja, en ik uh, denk dan niet dat het alleen een, uh, iets voor mij is... wat uh, eigenlijk de enthousiasme die die collega's uitstralen... Dat brengt het meest op, als ik het zo mag zeggen. Ja, want die vertellen het verhaal. Juist. Hoeveel mensen lopen er rond? 32. 32. Ja. En dat zijn allemaal uh, uh, nee, oud-NZH's? Nee, ook enthousiastelingen, ja. ja. En die, die, die worden uh, uh, gepakt door een tram en die willen daar dat wat mee wel. Doen. En er zijn er ook bij, vergeet het niet, stel dat je nu morgen met pensioen gaat bij de Connection. Dan is een van de eerste die erbij is, ben ik. En dan zegt joh Zonneveld, kom ja, met mij werken. Ja, ik ben de balaze, wat denk ja, je? Ik ja. ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga dat doen. Precies. Bijna iedereen na een half jaar, bijna jankend komen ze, komen ze toch. Heb je nog een plekje? Want nee. ik bemoei me overal mee en ik krijg heimelijk met mevrouw. Ja. <laughs> nou, dat zijn natuurlijk de eerste figuren die ik een stuk schuurpip in de handen geef. Want laten ze zich maar waarmaken en zo groeit het eigenlijk. Oh, nou, dat, dat is bij de meeste museums wel zo. Die, ja. uh, er moet, moet, uh, moet wel gewerkt worden. Ja, dat ja, nou, klopt. Ja. En er is denk ik bij jullie altijd wat te schuren en te lachen. Lorven, dacht je van die bussen? Ja, dat, dat is een doorlopend onderhoud. Ja, soms moest je ook Bluffpoker spelen. Uh, ik was op. Uh, nou ja, in ieder geval ergens dat. Uh, Domeinen. Die had een uh, bus in de, in de verkoop. Die was blauw geschilderd. Die werd gebruikt voor, door de maréchancé om. Uh, de vluchtelingen van hmm. de ene kant naar de andere te brengen. Toen heb ik geschreven over die, wat die eventueel ging kosten voor onderdelen of dat we hem helemaal konden restaureren. En je had het niet vermogen. Ik kreeg een brief terug van Kommerhalen. Kommerhalen, ja. Met een appeltaart. Uh, ja. Krijg je toch... Ah, uh, ja, <coughs> uh, wij weten weer een boel over het museum. We weten ook weer uh, wat meer over uh, Gerrit, meneer Schaap. <laughs> uh, want dat blijft er zo. Uh, maart gaan we ze weer open. We ja. hopen dat er weer veel mensen bij je langskomen. Ja, en, uh, we zijn zeer benieuwd naar het verloop van het museum. Ik, Dank Ik u ben ervan overtuigd dat... Uh, Zodra ik een nieuw museum heb, dan... Uh, Komt u weer langs. We... Kom ik langs om een verhaaltje te houden. Die afspraak die hebben we, dank u wel. En nog zo, uh, als mannenkoor een keertje weggaat, dan weet ik wat dat aan de hand is. Ze kunnen me altijd benaderen, misschien valt er wat te regelen met een bus. Aha. Een optreden voor een bus, dat vind ik wel een goede. Een optreden in een museum? Juist. Okay. Oh, okay. Nou, we zullen het er zo over hebben, dank u wel. Dank u wel. Ja, is my... vol enthousiasme waren wij al begonnen met, ja. <laughs> met het Zandvoorts mannenkoor. Ipe Brunnen is aangeschoven. Welkom. Ja, wel, goedemorgen. Um, ja, leuk voor de uitnodiging. Ik, even ja. eens, uh, te zaken. Ja, ik, mo ik moest opdraven. Ja. Peter Tromp ja. staat waarschijnlijk in het dorp de prijs uit te reiken. Ja, kom de kom. hoofdprijzen. Nou, ja. we zullen met meneer Tromp uh, uh, nog een hartig woordje spreken. Want de afspraak, afspraak is bij ons afspraak ja. en dat daarom, geldt ook voor daarom. meneer Tromp. Maar desalniettemin de zijn we bijzonder blij met jouw ja. komst. Ja. Want um, er is altijd wel wat reuring om het uh, Zandvoort Mannenkorrein. Ja. Uh, gisteren was weer de receptie, dus de helft ligt natuurlijk weer gestrekt vandaag. Um, nou, nee, Vind het wel mee? Het, het, het valt wel mee. <laughs> maar een hele gezellige club. Ah, ja, gisteren. Het Santos Mannenkoor geeft diverse optredens van vrolijk tot uh, serieus, Juist. en er is nu bij jullie een project uh, uh, opgezet, ontwikkeld, en uh, we gaan zo de naam gaan we zo onthullen. Hoe kom je erbij om, om, om zo'n apart ding te doen? Nou, het is zo dat uh, ja, je moet net eens zeggen, je moet je koor ook een beetje promoten en we moeten ook proberen om weer wat, uh, wat nieuwe leden erbij te krijgen. Ja, ik bedoel, zo ja. langzamerhand. er uh, vallen er weer wat af. Af en de mensen ja. worden wat ouder uh, natuurlijk, ja, ja, ja. dat is vrij logisch. En dat geldt voor mij natuurlijk ook, alhoewel je kent tot je honden door elkaar zingen. zingen Zijn het stemmen goed, het. maar in, u... in ieder geval, wij willen dan proberen ja. om met dit project om mensen te trekken en te zeggen, joh, kom nou eens een, een avondje gewoon lekker zingen met ja. elkaar. En dan gaan we, wat gaan we dan instuderen? Mm -hmm. Dan gaan we, uh, in, in een periode gaan we de Duitse messen van uh, Schubert. Schubert. Ja. Die gaan we dan instuderen met elkaar. Ja. En dan gaan we hem ook tegen horen brengen natuurlijk. Ja. En, en, en dat willen we dan doen maar in, dat... de, in de, waarschijnlijk in twee kerken. <coughs> uh, het mooiste zou natuurlijk zijn in de Agatekerk en de kerk in Adenhout, De katholieke kerk. Oh ja, Want ja. de, de, de Duitse ja, ja, messen is eigenlijk iets wat de, ja, van de katholieke ja. kerk. Ja. Ja. Ja. Dus ja. Het, het zou een beetje vreemd zijn als jij zegt van ik gooi Doe, uh, in de, uh, de, de protestantse kerk. kerk. Ja. Ja. Maar dat, dat, dat zijn wel de twee locaties die daar heel erg geschikt voor zijn, ja, uh, de, de, de ja. nieuwjaarsconcert is ja. in, uh, in de eigenlijk, ja. niet alleen voor de akoestiek, maar ook voor de, de hoeveelheid ja, mensen is, die je ja. kwijt kan. Ja, ja, ja, en het kerkje naar Hout schittert natuurlijk van, uh, uh, van goed, dat, authentieke... authentiek. maar goed, dat is nou de aangelegenheid van meneer Tromp, uh, Peter, <laughs> ja. dat is onze man van de promotie, en die moet erachteraan uh, om uh, de kerken dus vast te leggen voor, uh, wanneer is het? Maart, hè? Maart was het toch? Ja, meis zo'n beetje, Maarten. ja. ja. Nou, dus, uh, ja. Kijk, ik ben niet katholiek opgevoed, dus ik weet het niet allemaal precies. Nee, maar jij, uh, jij, <laughs> jij, jij verkoopt andere kerken. Dus, uh, <laughs> nou, niet de katholieke kerk. Nee, nee nee, nee, nee. Maar goed. Maar goed. Dat, ja. dat is de conzet. Mij is een beetje de richtdatum, ja. dat is redelijk ja. snel. Ja. Ja. Want dus we het is, uh, beginnen natuurlijk met ja, daarom, met... we gaan het ook uh, zoveel mogelijk promoten, ook in de in de, in de, in de, in de media, zeg mm -hmm. maar. En ook uh, met het nieuwjaarsconcert gaan we dus al flyeren. Dus oh. ik heb hier dat foldertje. Kan ik u strikken? En uh, ja. kan ik u strikken. En dan op de achterkant staat er dus uh, wat we Over van plan zijn met een projectkoor. En uh, nou ja, wij, wij zijn vol vertrouwen te gaan. En uh, we hopen niet alleen, uh, je kan ook mensen vanuit Bentveld, Adenhout of uh, van Haarlem hoor, Want we hebben ook koorleden die komen uit Haarlem-Heemstede. Ik bedoel, net zo goed, uh, die kunnen we ook trekken. Ja, ja. Uh, want wij, wij gaan ervan uit dat uh, er, is, er zit nog genoeg in Zandvoort ook, aan, aan mannen die echt wel willen zingen. Het is alleen even die, die drempel, die moet je even pakken. Ja, ja. En dat hebben we gezien in het verleden ook, met nieuwe mensen die kwamen. Nou joh, die, die worden dan opgevangen. En, en dan hoor je achteraf ja het is net of we in een, in een warm bad terechtkomen. Ja. Een vriendenclub. Het is een vriendenclub. Er ja, ja, ja. staat een babbeltje te maken met elkaar. We gaan serieus zingen. Ja. We gaan ook uh, grappen en grollen hebben we er ook bij. Dus dat is geen enkel probleem. Hè. En we zijn nu dus op zoek naar een nieuwe dirigent. Uh, Denk uh, nou, ook, kunnen, dus, die kant wou ik ook ja. even op. Want dat wil het is, je ook vragen. Ja, na, ja natuurlijk want uh, uh, de, de, de, de dirigent die heeft afscheid ja. genomen. Ja. Um, en en ja. dan kom je met een, toch wel een, een, een soort zwaar project. Ja, ja. Hier moet je een sterke dirigent voor hebben. Ja, dus Johan is. is voorlopig nog even de baas. Johan Leemhoff? Ja, dat is een perfecte dirigent. Ja, daarom. Uh, en Johan doet het uitstekend. En we zijn er erg blij mee dat wij hem als mannenkoor als tweede dirigent hebben. Want we kunnen gelukkig een beroep op hem doen. Ja. En in deze periode kunnen we dus uh, op zoek gaan. Een zoektocht houden naar een, een nieuwe dirigent. En dat zou dat, best niet meevallen denk ik. Kijk, wel mee. Ja, wel, toch? Ja. Wij, uh, wij hebben in ieder geval al uh, drie vaste kandidaten. Okay. En die komen dan eerdaagse uh, proef. Uh, ja, het, moet, het moet natuurlijk ook. Uh, uh, het moet klikken. Het moet klikken en, ja. en da, dan, da, dat is ook het mooie ervan. We nodigen ze uit voor een proefrepetitie. Uh, ja. En dan gaan we een hele avond lang. En dan halen we er ook iets uit dat projectkoor vandaan. De, van de Duitse ja? Messen. Ja. Ja. Ja, dan vragen ja. we aan zo'n dirigent: Joh, wil je dat even instuderen met ons? En, dus In hier... het verleden hebben wij hem al gezongen. Dus een heleboel leden kennen hem bij spreken uit, uit, hoofd, uit hun hoofd. Dat is gevaarlijk voor een dirigent Dat is gevaarlijk voor een dirigent, maar dat maakt niet uit. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ja. En dat doen we dan drie, vier weken achter elkaar met die dirigenten. Ja. En dan, we hebben ook een commissie ingesteld uiteraard. Een zogenaamde hoorcommissie. Bestaande uit uh, uh, mensen van de, van de mu muziekcommissie. Uh, ja. Aangevuld met enkele leden van... De diverse stemsoorten mm -hmm. Dus hebben we gezegd jongens Jullie gaan er naar luisteren En wij als bestuur Even, even pas op de achteruit achter. Jullie gaan even bepalen, of niet bepalen... maar jullie gaan luisteren naar zijn dirigent... en je maakt een rapport. Ja. Uh, hoe, hoe ligt hij uh, bij de mannen? Ja. Uh, wat zijn zijn capaciteiten? Ja. Hoe is zijn overwicht? Ja. En, enzovoort. En dat's, al dat soort dingetjes ja. die gaan we uitvogelen. Ja. En daar gaan hun een rapport van maken. En, en dan hopen wij in februari... Uitkomt, tot, echt tot een, een, een afronding te komen. Okay. Nou, dan kunnen je nou, gelijk, uh, gelijk aan nou, de, de, de slag. En dan kan je gelijk aan de slag. <laughs> <laughs> uh, je, je riep net al dat jullie dit al hadden zongen in, in Luxemburg. Hè? Ja. Geweldig. Het was een overtuigend succes. Ja echt. echt. Het was zo mooi jongen. Het was zo mooi. Het is ook heel bijzonder. Hè? Ja het is ook echt bijzonder. En, en we was, hadden was, niet… Was hadden dat een... tijdens het jaarlijkse uitje? Ja dat of, was tijdens het jaarlijkse uitje. Het is al in de bus. Nee, met de hele, hele groep. We uh, ja, waren voldoende mannen om dat uh, tegenwoordig te brengen. Nou jongen dat was geweldig. Echt. Mooi. En iedereen spreekt er nog van. Ja. ja. Die daarbij waren, die zegt, het was zo ontroerend het heeft, uh, eigenlijk. Indruk. Ja, indruk gemaakt. Gemaakt. Uh, ja. Vandaar ja, ook, en ja. dit is echt een ja. het kindje van onze voorzitter, Hans Rubbeling... Ja. Die heeft dat in leven geroepen. Die okay. zei: jongens, wij moeten een project gaan vormen. En dan gaan we de Duitse messen die gaan we tegenwoordig brengen. En dan, hopelijk trekken we daar ook weer wat nieuwe mensen mee. Ja. Vers bloed zeggen ze dan. De, de, de promotie die jullie gaan doen, nou, dat dus is dit natuurlijk een hele mooie aftrap uh, van Goedemorgen Zandvoort, ja, de oproep ja. om uh, naar uh, het mannenkoor te komen. Ja, ja, Dinsdag ja. is men welkom. Men is altijd dinsdagavond van, uh, vanaf 8 uur welkom. En dan zingen we tot een uur of, uh, nou, pakweg, uh, tien uur, kwart over tien. En, uh, en dan uh, daarna hebben we nog eens zelf uh, babbeltje met elkaar. En dan gaan we weer naar huis toe. En dan hebben we weer een prachtige dag gehad, of, avond. Ja, ja, ja. Het is goed, hè, zingen. zingen is het is ook... heerlijk. Het is goed voor je stem. Ja. Uh, ja, ook voor je humeur. En volgens... Ook voor je humeur. Je wordt er vrolijk, ja. vrolijk van. En uh, nee, wat dat er gaat. Uh, maar ik zeg het, Zandvoort zit nog vol met... Uh, Potentieel ja, genoeg. Ja hoor. Ja. Alleen die drempel moet even genomen worden. Ja, ja. uh, Veel aandacht aan besteden. Ja hoor. Ja, ja, uh, mond op ho ho mond. Uh, ja. ja. ja. Maar hoe gaan jullie dat nu uh, verder doen? Uh, er zijn eerdere acties ja, geweest ja, van het uh, mannenkoor. Ja. ja, ja. Um, ga je echt de boer op? Ga je naar Noord? Uh, ja, we gaan overal heen. Tuurlijk. Dat is, ook de, dat is nou juist het werk van onze... Van de PR. Uh, de PR-man. En uh, dat is... Je uh, kent de, de kaasboer de uit de vrouwde maar. Hij zet zich daar voor onder. Ja, ja, hey, uh, ja. Ook nee, weet, je, weet je wat ook de bedoeling is? En, en daar zijn we ook mee bezig. Dat we proberen. Zo, we hadden net iemand van, van jaar rond uh, paviljoen Om te proberen om daar ook eens uh, op een dinsdagavond met z'n allen heen te gaan. En dan van, van uh, uh, stra strandtenten of strandpaviljoen naar paviljoen. Ja, ja, een mooi. half uurtje zingen voor je gasten die daar zitten. Ja. En, dan, uh, he, en, en dat is voor ja. ons ook leuk. En, ja. je bent, en we willen ook wat meer uh, naar uh, de, de bejaarden. Huizen, ja, super, meer publiekelijk ja, is, optreden. We, is, Wij moeten echt wat meer aan de weg timmeren. Dat dat de boer op. Echt de boer op. Ja. Ja. En, aan de weg en aan de weg timmeren. Nou uh, had meneer Schaap net een oh, uitstekend ja. voorstel ja. voor jullie. Ja, als jullie dan dan ooit een keer vervoerd willen worden. Dan, mogen jullie, dan, dan is hij bereid om, uh, om een bus ter beschikking te stellen. Dus ja. jullie, als jullie een bus nodig hebben. Dan kan dat met uh, meneer Schaap. Bij... Maar zet hij. Ja. Moet ze wel een keer komen optreden bij me. Dus ah. hou dat in de mind. Misschien het een heel leuke. In het museum. Daar in ja. Ik ja. zei verder, ik ben er nooit geweest. Is leuk. Hoor. Uh, ga er zeker een keer heen, want ja. uh, ik ben er een paar keer geweest. Het is een top museum. Ja, heel leuk. En nu nog, want uh, het, wordt, uh, het, het het moet ergens naartoe. Ja, ja, en nu is het. Het is helemaal knus. Het is bij elkaar, weet je wel. Nou, ja. En straks heb je natuurlijk kans dat daar een tram staat en, en daar, daar een bus. Ja, ja. Ja. Dus dat, uh, dat wordt wat anders. Maar die, dat aanbod staat dus voor jullie. Dus nou, ik zou hem okay. zeker ik ga, meenemen. Ik uh, wil gelijk noteren. Natuurlijk, het is al genoteerd door Peter. Hè? Ja. Peter hoort dit allemaal. En die zegt... Ja, ja die, die staat... Peter, Peter, ja. Tapie, tapie. Ik denk dat Peter nu op de ijsmaat staat. <laughs> maar die hoort helemaal niks. Maar goed, uh, uh, Peter is inderdaad ook een trekker van jullie koren. Ja, Hij ja. de PR-medewerker. Ja, we, we doen er allemaal wat aan... En, uh, iedereen op de eigen wijze. Uh, dus uh, nee, dat gaat prima zo. We hebben een goed koor. En uh, gelukkig uh, in de tijd gestart met, uh, met geloof ik, uh, meer dan 30 jaar geleden met 40 man. En het is constant. We hebben er een mannetje van 6, 47 op de hoogte. Dat, dat is toch bijzijdelijk? Dat is mooi dat, is toch dat, is mooi. Uh... Dat, ja. dat geeft ook de kracht aan ja. van je koor. Ja. Ja. Ja. Dat, je dat ze het leuk vinden, ja. fijn vinden om ja. te zingen. Ja. En zo af en toe een paar mooie optredens. Dus ja. En trouwens, heeft... we hebben nog wat. Ja, ook nog één. Ja, ik heb er nog één voor je. <laughs> Straks met het nieuwjaarsconcert dan gaan we ook een beetje... Dat is morgen, hè? Dat is morgen, ja. Dan gaan we ook zingen, uiteraard. En het wordt heel prettig. Maar dat niet alleen... Hebben we een, van ons laatste concert hebben we een cd laten maken. Een en, professionele cd? Een nou, echte professionele cd. En die is te koop morgen in de kerk voor 7,5 euro. Ja, dat is een vrienden, vriendenprijs, vriendenprijs. Ja, ja. ja. normaal yes. kost die, die uh, uh, 12,5 euro. Maar wij hebben gezegd, Dus morgen gaat die in de verkoop? Morgen gaat de, uh, de voorzitter staat achter de tafel samen met Mitchell. Die het nu heeft af laten weten. Waarvoor danken? Eh, waarvoor danken. <laughs> zie, ik ben er hoor. Ik maak, ik, maak, ik, maak, ik maak foto's. Ik zie. Nou, ik, ga bedoel, ik, ik, zie, ik zie geen foto's ik, ik, ik, ik denk ook, goed voor de luidkeels. Ben erop. En, nee, nee, nee. Ja, ja. En, nee, Kom op, zeg. Hey, hij zal maar, het weten. Hij zal het, nou, nou, het weten. Die wordt dinsdag nog even over nagesproken. Nee, maar over die de... is dan te koop. En, ja. en het is echt leuk van dat concert. Er staan die dames van, van Music All In, die ja. hebben we ook, ja. uh, ja. ook meegespeeld ja. Dat was ook een leuk concert, hè? Ja, dat was een prachtig concert. Maar het is wel wat je weer zien. En dat zijn allemaal Zandvoortse koren. Dat is toch hartstikke leuk. Nou, Zandvoortse is bol nee, koren. Ja. We, we hebben heel ja. veel goede koren. Dameskoren, heerde koren. Ja. -koren. Dan toch meer, inderdaad, uh... ja je, je, je hebt 47 man en je zegt het zelf al, uh, ja, ja. Het, het vergrijst een beetje. Dus ja. wat je eigenlijk wil is een, een, een aantal jongere uh, ja. zangers erbij doen. Ja. Nou, weet je, je moet aan de leeftijd denken. Je hoeft uh, niet jongens van 28, 29 jaar te hebben. Want die, die hebben daar geen tijd voor. Die nee. hebben ja, een gezinnetje Rond, rond de 35, 40. Maar zo'n beetje 40, 50, ja. 40, 50. Het is ook Die een, leeftijd. Dat ja. is een prachtleeftijd om, om je stem nog ja. verder te ja. ontwikkelen. Ja. Ja. Ja. Maakt het uit uh, wat iemand zingt? Nee. Ja. Een, een, een, een toonsoort? Of iedereen kan gewoon... Iedereen uh, kan er is behoefte dan op. elk, elk ja, type... Ja hoor. Ja ja, ja. Hoor. ja, tenoren. De eerste tenoren zijn natuurlijk ja. heel... Uh, Schaars. zeldzaam. Schaars. We he? ja. hebben ja. er acht. We zijn er in zeer zagen. Ja. Maar uh, ze, de, het zijn ook echte tenoren. Het is niet zo dat... Nee, maar dat is wel goed. Dus wat dat er gaat, ja, daar zou je wat meer kunnen hebben. Maar ik bedoel, het is een evenwicht. De klankkleur is goed. Het totaalbeeld. Dat is wel prettig. Maar ja, als je een man of 55 hebt straks, dat moet lukken. En dan inderdaad een categorie die iets jonger is. Niet jong. Maar of je nou 18 bent of 65, iedereen is wel bij, uh... vind, ja. ja, hoor, als je er tijd voor hebt, wel, zeer zeker. Al het, ben je 18, 19, 20, 30 jaar, eh, maakt het <coughs> niet uit. Nou, de... Het is juist het leuke dat je als. Stel dat er nou jonge jongens zeggen van, nou, zijn we zijn maar een man of vier. Hè? We gaan daar in die groep. Nou, dan heb je ook een, een soort binding op zo'n avond met ja. elkaar. En dan na afloop even gezellig met elkaar een babbeltje maken. Na ja, ja. nou, alle dingen worden weer uitgewisseld, jongen. Ja, het, is, uh, het is de, de vriendenclub. Um, men kan uh, morgen ja. bij het Zandvoort mannenkoor komen luisteren hoe het koor is in het nieuwjaarsconcert. Ja, ah, die de klankkleur is nog steeds hetzelfde. Dus daar kan je al een opwarmetje doen uh, van uh, zal ik wel, zal ik niet. En voor de rest is men altijd welkom altijd. op uh, dinsdag ja. uh, in het louis carré naast de bibliotheek. Juist. Hoe laat beginnen jullie? 8 uur. 8 uur? 8 uur. Ja hoor. En, uh, en dan uh, gaan men we... Kan, men kan ook nog even kijken op uh, www.zandvoortsmannenkoor.nl En daar staat natuurlijk ook genoeg informatie ja, om, uh, informatie. om Ook over dit project, hè, denk ik. Ja, ja, dat, uh, dat wordt, dus, wordt, wordt gepromoot. Dus, okay. dus mocht je ja. uh, mee willen zingen, kom. En dan, uh, ja, Ben, je bent op van, van altijd welkom. <laughs> <laughs> leuk, die heb, die ja. heb ik al eens heel Leuk ja. dat die zo spontaan. <laughs> ja, ja, ja, ja. Die <laughs> hey. Leuk dat die gelijk niet komt. <laughs> die, die heb ik al eerder gehoord. Ik heb daar wel eens uh, woorden ja. met. Nou, ik denk niet zo heel erg over na, maar. Ja, maar uh, ben, ik, ik ben vroeger ben, ooit eens. Uh, ja, ik kan goed zingen, Ben hoor. Dat ja. zeggen meer mensen, alleen uh, heel, heel, heel, heel lang geleden, toen ik nog zo hoog was. In de katholieke kerk? In de katholieke kerk, kerk en ik werd van hoek naar hoek gestuurd. Ja. Oh ja. Okay. Dus dan moest ik dat zingen en dan was ja. ik weer die en dan, op een gegeven moment ik houde mee op. Dus, nou, bij mij was het vroeger zo op de school, op de lagere school, dan was het IEP. Uh, Wordt nooit wat met je. Ja, veel te hard. Veel te hard. En dan staat die meester, dimme, dimme. Ja meester, ja meester. was dat. En dan werd ik weer eigenlijk: ga jij maar de kachel doen. En dan moest ik naar beneden om de kachel bij te vullen. Weet je wel, zo ging ja. dat vroeger. Zo zie je, er is voor ja. iedereen een carrière weggelegd en, en, binnen en, het mannenkoor. En dan vulde ik de kachel ook bij en dan was een bloedheet in die school. Weet je wel, ik zoveel op die kachel. Ik zat te lachen. Ja, leuk. leuk. Iepen, uh, ja. wij volgen het project Op de Voet. Wij ja. horen graag hoe het, uh, ja, hoe het verder gaan, gaat. Ja, uh, we en... hopen. We nog een de paar uit moeten Ja, ja, ja. Dat ligt aan het aantal vrijkaartjes. Dat moet ja, ja, gewoon nee, maar. Moet wat tegenoverstaan. Nee, <laughs> uh, ja, dat plaait maar nee, jou, wij, wij zijn uh, zeer benieuwd naar uh, uh, okay. de groei van jullie koor. Want het ja. is natuurlijk altijd leuk om uh, ja, met Sandwich te praten. Ja. Bedankt voor de tijd. Ja, en uh, morgen kan er geluisterd worden. Oké, okay, prima. Dankjewel. Nee, ik denk dat het druk wordt, morgen. Denk ik ook. Ja. Ik ook wel, ja. Dankjewel. Swallows they sing in the day with songs they learned from treetop evergreen Through heart-shaped talibars, I find I find my little piece of peace. And just outside my window, the soft wind. I've ever seen Those words got. Een ja. turbulent mannenkoor. Het is allemaal... Uh, eindigen we met het laatste onderwerp. Met Hans Houwerling En dat is... Uh, ja, een vast programma. Ja. vast programma. En het onderwerp is... Uh, volgende week woensdag hebben jullie weer... Volgende week woensdag hebben jullie ja. uh, weer 7 januari. Ja. En het onderwerp is... Wat betekent dementie? Voor de... een, een relatie. Ja. Precies. Is best wel heel erg... Oof. Ja, dat is Moeilijk, natuurlijk. Dat, ja, dat is een. Ja, om over te praten. Om ook. Over te praten. Vooral door degene om over te praten. Dus ik ga het een beetje anders doen, denk ik. Maar waar het om gaat is dat uh, als, als je partner dementie hebt, ja dan.. Uh, en meestal begint het ook geleidelijk. Dan gebeurt er van alles met je want relatie natuurlijk. Want iemand verandert ook. Ja, he? ja, ja zeker. In het begint natuurlijk al dat je het in het begin. Zeker want het zijn vaak wat oudere mensen. Niet altijd. Het komt ook bij jongere mensen voor. Maar over het algemeen wat oudere mensen. En als dan je partner ineens dingen gaat doen. Die, die anders. Stel je voor je man. En die deed altijd de zaken. En de, de, de, de, de rekeningen die worden ja. dan niet meer betaald. Die krijgen aanmaningen. Nou ik noem maar wat. Dat soort dingen. Of er gebeuren rare dingen met het boodschap. Dat begint altijd heel erg geleidelijk. En dan ja, zeg je. Wat doet die man gek. Wat doet die man raar en, geleidelijk aan. en als je dan eenmaal achterkomt dat iemand dementie heeft dan, ja, dan is het wel ineens een ander waar, waar, je, waar je toenemend voor afhankelijk bent, die je moet volgen die je moet bijblijven, die andere dingen zegt waar geen gesprekken meer mee kan voeren zoals je gewend was te doen, maar het vakantie gaat natuurlijk niet goed, het avondje uitgaan gaat niet meer goed je vrienden, alles komt onder druk te staan en dat, uh, en dat ja, doet dat wel gaat veel relatie. Ge al ja, geleidelijk, ja, geleidelijk, geleidelijk als je de, over ziekte van Alzheimer praat ja. je hebt natuurlijk verschillende vormen van dementie maar bij de ziekte van Alzheimer Zie je, gaat het over het algemeen wel geleidelijk, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Maar uh, ja. hoe kom je daar dan achter? Hoe bedoel want, je? Uh, uh, nou, dat je ja. partner de uh, ja. nee, met zie je. Want is, u, u nou, noemt is, een aantal is, dingen is, ja. die, die ja. voor mij al een heel erg ja. uh, station ja. verder zijn. Ja. Nou ja, dat, dat, als je rekeningen niet meer betaald worden, dan is het ja. niet het begin, geloof ik. Nou... Ja, nou ja goed. Maar voordat je nou dat is misschien niet het begin. Maar wel het begin waarop je het gaat ontdekken. Je, je moet dat he, he? Ja, ontdekken je moet het on en ontdekken. Je ontdekt het natuurlijk als de dingen niet goed meer gaan. Hè? Dat iemand wat stil wordt en op de bank gaat. Ja. En kijk, ja, ga als je mij vraagt. Ja. Onder ons gezegd en gezwegen, Niemand luistert mee natuurlijk. Maar als je, ik weet soms ook namen. Vergeet ik heel makkelijk en snel. Ja, dat dus ik ben, wel, precies, ja. dat is gewoon een onder, ja. dat, dat zie maar is onderdeel. Van, maar dat is een van met alle respect dus van ouder worden. worden. Precies, maar dat zijn normale dingen. Die ook niet helemaal niet ernstig zijn. Maar twist, ik vind het ook niet. Ja, nee. maar het wordt natuurlijk als je. En daar, maar daar begint natuurlijk wat dingen. Als je de boodschap hebt gedaan en je bent niets vergeten meten. En zeg je: Oh god, nou ja, stom vergeten. Ja. Maar dat wordt. Ja, die dingen gaan. Dat is allemaal niet zo dramatisch als dat een keer gebeurt. Maar als dat vaker gebeurt. En zo ontstaan die dingen. En nogmaals, zoals met rekeningen die betalen. Als je. En dat zie je natuurlijk meer bij. bij in, onze, in onze generatie zie je dat toch nog meer bij mannen die over het algemeen die zaken doen. Dan, ja, dus ja, dan die, die vrouwen doen. Dan weer andere dingen. Maar dan ja. moet je dat ineens uh, gaan. Ja. Bij vrouwen zien je natuurlijk weer andere dingen. Dat ja. ze daar de, de, de Ja, bijvoorbeeld ja, dat ze de, dat zich niet meer verzorgen. Ja. Of. Uh, ja. nou, al dat soort dingen maar, daar, die mensen... ontstaan geleidelijk. Ja. Ja. En die om, moet je op een gegeven moment dan wel. En je moet ze dan ook. Uh, in het begin. Er ga je natuurlijk aan erger. Dan zeg je: maar, mijn man het heb je nou weer gedaan? Dus je krijgt ook ruzietjes wellicht. Of, ja. uh, totdat je op een gegeven moment denkt: van ja, er is toch nog iets, niet iets aan de hand. Of de kinderen zeggen het, of de omgeving zegt het, van er is ja. dan, toch wel iets aan de hand. Precies, en dan is er een fase dat je dan, dan moet je toch een keer naar de dokter toe. Want dat is dan de gang, dan ga je naar de dokter toe. En als dan de diagnose gesteld wordt, is dat soms dan ook een opluchting. Enerzijds, ja, omdat je dan zegt van, oh ja, en dan krijg je ook het schuldgevoel van, God had ik dat geweten, dan had ik niet zo lelijk tegen hem gedaan. Nou, fijn. Al die dingen komen, komen, komen, komen voor, er zijn zoveel dingen. Dan, maar ja, dan komt nog wel de fase dat het verder gaat. En dan heb je wel een partner ja, waar, je, ja, ik zeg maar waar, je, waar je niet mee getrouwd bent bij wijze van spreken. Waar je niet gedacht had op die manier mee oud te worden. En dat maakt je hele perspectief voor de toekomst en, en, veranderd. En, en, en, en de persoon zelf, die die, die die weet dat niet waarschijnlijk. Hè? Nou, dat wisselt is, wel hoor. Dat is wel al, ook weer afhankelijk een beetje van het soort dementie. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die zich daar Ik heb daar wel een, uh, Nou ja, we hebben daar ook wel wel de vorige keer, vorige keer hadden we, had ik een film, uh, ja. een film uh, laten zien uh, over, uh, de, uh, hoe heette die ook? Dementie en dan, de vorige keer in december. En er waren ook wel een aantal beelden en voorbeelden in te zien waar de mensen echt daar zelf ook wel, ook een vrouw die dat ook geen last van heeft maar ook een, een man die zichzelf ook wel bewust is en dat nog wat hij dat heeft, dat hij het niet meer kan, dat hij af dat die, dat hij ook letterlijk zegt: zonder jou kan ik niet, ja. He, die het ook voelt als je afhankelijk bent, dus het wisselt wel bij, dus dat ja, dan kan je dat moet je eigenlijk ja. altijd weer per individu, is dat weer is maar, dat maar, weer anders. Wat gebeurt er dan als die diagnose gesteld is in het hem? Ja? Nou ja, wat gaat er dan gebeuren? Wat, ja, ja, dan, nou ja, Wat je in ieder geval hoopt is dat iemand dan begeleiding krijgt. Hè. Nee. Dus uh, we hebben gelukkig in Nederland, nou ja, daar moeten we ons nu gaan zorgen over maken. Hè, dat hele ja. constructie ja, dat van het case management hè, met, die, uh, met die WMO. Ja. Dus, uh, of, uh, case management blijft wel bestaan, uh, gelukkig. Mm -hmm. Zij het dat het uh, wellicht in Haarlem en, of in Kennemerland dus een andere vorm gaat aannemen. Hè. In 2015 zal er wellicht nog niet zoveel veranderen, maar in 2016 dan komt case management als Functie komt onder de. ja ik zeg het maar voor een beetje misschien een beetje kort, maar dan komt het onder de wijkverpleging te vallen. Dus je blijft wel recht houden op case management met valt dan onder wijkverpleging. Dus en hoe dat er dan. Het wordt niet meer zo'n. Ze zijn nu bezig binnen. Kennen mijn land binnen de organisaties om na te denken hoe het in 2016 de organisatie eruit moet gaan zien. Nou, daar maken we als Alzheimervereniging wel een beetje zorgen om, ja, ja, omdat ja, ja. Ja, case management merken wij dat is zo belangrijk voor mensen in de begeleiding thuis. En, uh, want het gaat dan altijd om mensen die thuis wonen. Niet zo per se alleen voor de persoon met dementie, maar vooral voor de, voor de, partner, voor de partner van oh, ja. Ja. die gesteund en gestuurd wordt en uh, geholpen wordt bij keuzes maken en uitleg krijgt en zeg Als je het nou eens zo doet of uh, handig tips geeft dat daarvoor is die case manager ontzettend belangrijk ja, kunnen mensen altijd nog wel thuis blijven of nou nee, ja op goed moment, dat is dat ze... ja ja. ja, Gerdy, wat zal ik daarvoor zeggen? Ik tuur mensen thuis blijven. Ja, dat is zo lang. Uh, dat, is, uh, dat hangt een beetje vanaf. Als je mensen hebt die heel erg in hun dementie onrustig zijn en uh, veel gaan lopen of veel, nou, die je niet meer alleen kan laten ja, dan, dus wordt, het, dan wordt het lastig. He? Of, ja, of is dat, ja, ik, ik, word het ja, nou, ik, ik ben er, dat is niet over. Mensen kunnen natuurlijk agressief zijn, maar je weet, ik kan ook wel agressief zijn. Hoor. Pas, pas op. Ja. Ja. Of tenminste, ik noem, dat noem je dan anders. Maar pas op, de agressie, agressie is niet per se een, nee, nee, nee. een teken van dementie. Natuurlijk kunnen mensen wel agressief, maar het is vaak de interactie, hè? De, hoe ga je ermee om? Als je natuurlijk iemand die zichzelf enigszins bewust is van zijn falen, omdat hij dingen vergeet, steeds van hey, mijn man doet niet zo stom of ja, die is die zo die, gek, die, ja, dan roep je dat misschien ja, ook wel ja. een beetje op, hoe, hoe, hoe, hoe, van, hoe, uh, hoe voorstelbaar dat ook is. Dus agressie is niet per se nee. een teken van dementie, maar het, is, het komt wel vaak voor, want het heeft vaak met, met, met te maken met hoe ermee omgegaan ja, wordt in ja, de interactie. Ja. Maar mensen kunnen best wel Lang thuis blijven. En bovendien in de toekomst leer de, in, de, de, de, ja, in de hele nieuwe plannen van de gezondheidszorg ja, in, in, in, Dan zal men ook wel langer thuis moeten blijven. En zal er, maar ja, dat betekent wel dat er meer hulp en ondersteuning Daar zou je dus zijn. meer zorg voor moeten hebben. En ja. er wordt redelijk beknimmeld op de zorg. Dus het, ja. het heeft eigenlijk een spanningsveld ja. naar twee kanten. Ja. Ja. Eén willen wij met z'n allen dat de mensen langer thuis blijven. Van. Ja. Ja. Twee bezuinigen we op ja. wijkverpleging ja. Uh, directe zorg. Ja. Terwijl we die echt voor dit soort gevallen meer nodig zouden moeten hebben. Nou, ja, als je langer thuis wil blijven, ja. dan moet je natuurlijk ook wel zorgen je ook dat, het, zorg het, dat mensen daartoe in staat worden ja, gesteld. En Dan heb je ook steuners. en dan heb je niet alleen van je familie, maar, uh, nee. die heb je nu ook al. Want ja. Dus dat zal nog een... Nou, dat zullen we goed in de gaten houden. Als maar als de daar maken, je, ja. jullie maken wij ons nu al zorgen. Daar maken we ons nu al zorgen nee. over. Daar zijn we ook al mee in gesprek. Want wij als Alzheimer Vereniging zitten ook in de, wat we dan noemen de Ketenzorgen. Dat is een, <lacht> een, een platform in het Haarlemse. waar alle zorgorganisaties, maar ook de gemeenten in ja. zitten. En daar zitten wij ook bij. We houden wel de vinger aan de pols. Dat we, we hebben in december nog een brief geschreven naar die organisatie. We ernstig onze zorgen uitspreken. En die, die gaan we ook openbaar maken. Daar willen we ook wat mee. We willen ook wel dat de organisaties daar wat mee gaan doen. Ja, nou ja, goed. We zijn natuurlijk zeer gebaat bij, uh, met de ja. vereniging. Dat is natuurlijk een heel sterk vereniging. ja, ja. Ja, um, ja, dat moet ook wel. Ja. Want anders, uh, ja. nou, het is nog ergens wel een schip waarschijnlijk. Ja. Ja. Goed, die zorg is er. Ja, die zorg. Daar nou, hebben we ja. het eerst nog even over. Maar woensdag hebben ja. we de, dus de serie. De gaat gewoon door. Plus, ja, we gaan ja. gewoon door. Met, had ze nog vele nieuwe volden ja. die je zin in de maak die, uh, konden. Maar de programma's voor februari en maart die, uh, hebben we in ieder geval in Labyrinthoog. Dat kan ik zo wel even vertellen. In februari gaan we het over schuldgevoel en onmacht hebben bij dementie. Ja. En in maart gaan we. Wat moet je regelen? Wat je zo doet in maart, heb ik, een, heb ik een interview met een notaris. Uit, okay. uh, die, daar, uh, die heb ik nu al geboekt, dus die komt uh, in ieder geval over spreken wat je al moet regelen. Z zijn Mag, we... Maar... maar nee. Maar, maar aanstaande woensdag, sorry. Ja, ja. Dan gaat het er dus ja, Dat komt zo bij mij op. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan, heb ik, dan heb ik het eigenlijk al, ja, al over de volgende. volgende. volgende ja. dat, ja. Ja. Je moet een aantal dingen uh, van jezelf regelen. Want je ja. denkt dat je. Het is belangrijk, je moet niks, maar het is wel belangrijk dat je doet. Want anders wordt het voor je gedaan. Uiteindelijk overkomt het. Je kan het beter maar tijd regelen. Goed, maar die is voor maart. Die is voor maart. Nu voor aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag gaan we het hebben over wat dementie betekent voor een relatie. En wat ik ga doen is een, toch ook weer een film vertonen, dat het wat lastig is om daar met mensen over te praten er zijn wel mensen, natuurlijk in de zaal die ik daar over ga, als ze daar zijn die ik daar wel over kan en mag, mag aanspreken, maar ik doe dat aan de hand van een uh, ook weer van een film met een aantal bekende uh, weet ze, iemand die uh, hoe zie je, nou kom ik met naam in het probleem, met weet ze, die, uh, die uh, professor Ethica in, uit de Eerste Kamer, oh, daar ben ik de naam ik maar die komt, die ja. haar bierman uh, dementie ja. had. Uh, en die naar verpleeghuis ging, maar die ze weer mee naar huis genomen heeft. en Die vertelt over haar relatie. Ik heb een, uh, nog een bekende politicus die er wat over vertelt, uh, over wat okay. het, wat het ja. gaat doen met, ja. je, met, ja. je met je relatie, en dan hoop ik met de zaal daar ja. verder over te kunnen praten. Een beetje uh, interactief ja. kunnen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe laat is men welkom bij? Uh, men is welkom om, uh, even kijken, altijd om zeven uur kunnen mensen uh, komen en naar binnen lopen. Dan hebben we uh, muziek en uh, ja. dan kan ja. je koffie drinken, want er is altijd koffie. En half acht beginnen we met het programma. en uh, We hebben een afloop, omdat het uh, beginjaars hebben we een, nog een nieuwjaarsborreltje. Gezellig. Bescheiden, bescheiden. bescheiden borreltje. In het pluspunt. Ook ja, ja. okay, in het pluspunt in Flemingstraat. Uh, in de Flemingstraat. In, in Zandvoort, in Zandvoort. Noord, Sorry. Zandvoort. Um, we spreken u de volgende keer weer over een uh, volgend onderwerp. Oké, okay, dankjewel. En dan gaat het dus over schuldgevoel. Dat is ja, niet februari. Okay, maar dat is maar februari. gaan Dank u wel voor de komst. Een klein stukje ja. muziek en dan gaan we de agenda doen. Oké. Okay. Uh, heel gezellig, maar wij gaan nog even de agenda doen. Want er zijn nog wel wat punten. Er is nog wat, ja. Nou ja, er, uh, op 9 januari... Aanstaande vrijdag. Uh, ja, start de tentoonstelling 38 jaar Holland Casino Zandvoort in het Zandvoortmuseum. Daar hebben we vorige week... Uh, heeft Hilly Jansen daar ook over gesproken. Uitverteld. Er is nog ja. steeds bij pluspunt tot uh, 28 februari de tentoonstelling, fototentoonstelling van Johan Lagarde. De vrijwilligers in beeld. Ja, het is een hele Dan leuke tentoonstelling. Nog, ja. Ja, ja, ja. Dan staat hier ook nog tot en met vier. Ja. Koek en Sopie. Ja. Vanavond is uh, de, het eindfeest van ja. de ijsbaan ja. met de disco. Ja. Dus, uh, daar oh, het is wijn. niet tot en met vier dan. Is er morgen de ijsbaan nog wel? En morgen gaat hij volgens mij dicht, maar vanavond is het slotfeest. Ja, Disco dus, uh, on er gezellig ja. heen. Het zal ja. hartstikke droog worden misschien. Ja. Uh, wordt wel gezellig. Ja, en dan, uh, uh, ook dus van... De, de wenspavioen is er ook nog. Is er ook nog? Ja. Heb je al wat gewenst? Ik heb niks gewenst. Nou, nee, nee. nee nou. Maar dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Uh, er wordt vandaag een nieuwjaar jaar gereist. Ja. In de middag start dat, en dat gaat tot het, uh, uh, in een stuk in het donker, tot 7 uur. Toegang is gratis, parkeren kost 7 euro. Zo. Uh, dan is het natuurlijk morgen nieuwjaarsconcert. Ja, met het Zandvoorts Mannenkoor en Musical In. Musical In. En, uh, heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. Om... Uh, het begint om drie uur morgen. Mooi. Om ja, en dan, vijfde, dan is er een weer. geweer. Die het... Frost Almhuiker New Year Surfwedstrijd. Ja. Dus er wordt ook nog gesurfd? Ook nog. Bij de watersportvereniging. Bij watersportvereniging ja. Zandvoort. Ja. En het is en, van 10 tot 2 uur. Eigenlijk is dat gewoon de hele uh, dag tot de diep in de nacht. En ja. er is een feestje bij. En dat ja. kost 20 euro per persoon. Ja. Als je erheen wil. Cinema Nostalgia Musical Chitty Chitty Bang Bang. Met onder andere enzovoort enzovoort. Is uh, woensdag... Is dinsdag in, uh, in het Circus Theater. Ja. Aanvang 1 uh, uur, Entree is 6 uh, euro. En voor 7 euro hoor je. Met je, met voor je de belbus. Is. Ja, leuk. Moet je wel bellen hè, voor de band? Moet je eerst bellen, ja. ja. Mijn uh, pluspunt, ja. Uh, en op 7 januari woensdag is er dan de traditionele kerstboomverbranding. op het strand om half 8 s'avonds ter hoogte van het schuitengat. Uh, dus... Wij gaan er uh, bijna uit. Dus uh, er is nog een pubquiz bij Café Koper. De filmclub van Simon van Kolm is er ook nog. En de kerstboomverlanding hebben we het over gehad. We hebben het gehad. Ja. Wij uh, danken Thomas voor het wijzen op de klok. En de regie. Gert van Kuik, hartelijk dank voor koffie, water en thee. Yvonne, Gert en Gerry bedankt voor het redactie. En wij wensen iedereen een prettig weekend. Ja, Ben. En bedankt. Dank je wel. Tot volgende week.